zit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een horecazaak in Den Bos is vannacht een explosie geweest. Volgens de politie zijn meerdere ramen daarbij gesneuveld. Omroep Brabant meldt dat het om een Syrisch restaurant gaat. Eerder deze week waren er in dezelfde wijk ook explosies, toen op supermarkten. De politie onderzoekt nog hoe de explosie van vannacht is veroorzaakt. Het kabinet hoopt dat Nederland in de nieuwe Europese Commissie een zware post krijgt. Bij voorkeur iets met economie, zei premier Schoof in het radioprogramma Met het oog op morgen. Volgens de premier is het niet realistisch om opnieuw te gaan voor de post van vicepresident. De afgelopen periode was Frans Timmermans dat lange tijd, maar volgens Schoof is nu een ander land aan de beurt. De premier zei verder dat al veel mensen zich hebben gemeld voor de functie van eurocommissaris. De Britse politie heeft in het onderzoek naar twee koffers met lichaamsdelen meer menselijke resten gevonden. Die werden ontdekt in een appartement in Londen. De koffers werden woensdagavond laat gevonden bij een brug in Bristol in het zuidwesten van Engeland. Daarin zaten lichaamsdelen van twee mannen die nog niet zijn geïdentificeerd. De politie is nog op zoek naar een man die zich in Bristol verdacht gedroeg. Het is een 24-jarige Colombiaan. De aanklacht tegen de Amerikaanse acteur Alec Baldwin voor doodslag op een filmset is door de rechter verworpen. De politie en aanklagers hebben bewijs achtergehouden dat ontlastend zou zijn voor de acteur. Door het besluit van de rechter komt er vroegtijdig een einde aan het proces. Baldwin schoot drie jaar geleden een cameravrouw dood tijdens opnames voor de film Rust. Uit de revolver kwamen geen losse flodders, maar een echte kogel. Het weer het is bewolkt met verspreid over het land wat buien, zeker in het noorden. Vanmiddag wordt het op steeds meer plaatsen droog en is er meer zon. Het wordt maximaal 19 graden. Morgen ook regen, zon en wolken, dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Our love is alive En zeer goedemorgen, dit is Goedemorgen Zandvoort vanuit de studio aan de Tolweg. Mocht je het leuk vinden, kom dan gewoon even kijken en radio meepraten als je een leuk onderwerp hebt. Wat gaan wij vandaag allemaal bespreken? Wij gaan straks praten met Bart Botschuiver, die uh, doet de Skelterrace en de Rommelmarkt in Oud-Noord. Carina Veren spreekt met Nikki Driessen, die is een vaktherapeut op Hanni Schafschool. En dat gaat over uh, kinderen met iets moeilijks. Daarna spreekt hij met Veet Landman die meedoet voor uh, de Miss Universe vakantie. De moeder uit Zandvoort die toch mee mocht doen en vervolgens uitgezonden wordt naar Miss Universe. We praten ook nog met Jolanda uh, Pol en dat gaat over zwemmers in zee voor kinderen. Zwemmen in zee is toch iets anders dan in een zwembad. Willem Strooman komt nog vertellen over de, orlogs, uh, de orgelconcerten in uh, de kerk. Een serie van speciale concerten ter gelegenheid van het jubileum van het orgel. Daarna is Carina Veer op strand bij Ohana Beach over een retreat voor Peace. En dat is uh, morgen. Als het goed is, is uh, Bart aan de telefoon. Dat klopt. Ja, ik hoor Bart heel zachtjes, maar ik zal <laughs> proberen te luisteren. Bart, vandaag ja, goed. Uh, weer, vandaag weer uh, rommelmarkt en skelterrace in Oud-Noord. Ben je er een beetje klaar voor? Nou, de rommelmarkt is al over. Want iedereen is al niet in te inpakken door het fijne weer in Nederland. Ja, ja, ja, ja. ja dat hebben we helaas niet in de hand, hè? Nee, nee, dat heb je niet in de hand. Maar uh, er was wel een opzet vanmorgen, of uh, werd het gelijk ja, ja, al afgeblazen? Ja, ja. En, ja ik, ik had al, bij wijze uh, aan, om, om 7 uur. Mm -hmm. Maar ja, iedereen is al in te inpakken, want uh, alles is al verregeld. Ja, het regent nog steeds, ik kom met het ook door ja, hier naartoe. het is, is verwonnen eigenlijk hier in Nederland. Ja, ja maar ja, dat is, uh, dat is wat het is geloof ik. En hebben ja. alle ja. Uh, mensen die iets organiseren in Zandvoort hebben daar last van. Hè? Ja, bijvoorbeeld ook uh, de, de Wereldse Smaken gistermiddag. En uh, ja. jullie nu vandaag. Hopelijk wordt het nog droog. Staat er nog wat op het programma vanmiddag? Vanmiddag, uh, nou, uh, nou, ik had een bepaald hoe dat ik uh, multicultureel culinaire... Ik wil kijken of dat doorgaat, want het schijnt na half elf droog te worden, ja. zeggen ze. Ja, ja, ja. ja. En om 12 uur heb ik dan multicultureel culinaire. voor de mensen die uh, niet uit Nederland komen, die komen dan hun koopkunst laten zien. Uit hun eigen land. <coughs> en dan morgen, morgen is het weer. en morgen schijnt het best wel zonnig te worden. Morgen schijnt de zon. Ja. En dan heb ik een soort uh, kinderspeeldag met de uh, kussels en de skelterrace. Waar, waar ze zich er nog steeds voor in kunnen schrijven. In de Hef, heeft Thomas de Jong zich al ingeschreven voor de skelterrace? Wat zeg jij? Heeft Thomas de Jong zich al ingeschreven voor de skelterrace? Niet dat ik weet. Oh, Thomas, je moet nog inschrijven, hoor ik net. <lacht> zit, zit er een leeftijdsgrens aan? <lacht> ja, het is tot 12 jaar. Nou, dan gaat niet door, Thomas. Nou, oh, ja, <lacht> ja, hij mag ze wel aankomen duwen. Haha, <laughs> je mag wel <maar> komen <laughs> duwen. Ja, nee, maar het morgen is het van de uh, skelterrace om 1 uur begint hij. Ja. En dat is dan van 5 tot 12 uh, jaar. In twee klassen, meisjes en jongens. Van 5 tot 8 en van 9 tot 12. En hoe lopen we dat? Om het dan een beetje heerlijk te houden. Ja, ja, ja. Zijn er traps? En dan, uh, ja, dan hoop ik maar dat mooi weer. Ja, dat, en, komt, en... dat komt zeker goed. Zijn het trapschelters of duwskelters? <laughs> ja. ja. Het zijn uh, trappskelters. En, en hoe, hoe zit het parcours in elkaar? Het gaat over de tekaatpassoen, de een uh, stukje de Kosterstraat, Potgietenstraat. En dat wordt helemaal begeleid. Er uh, wordt een hele parcours aangelegd. En dan heb ik twee spinkers ons erbij voor de kinderen om uh, zich te vermaken. Oh, dus het wordt, uh, het wordt toch weer een, uh, een, een feestdag? Ja, ja, ja, ja. Hoe is het eigenlijk met de, met de voorbereiding tot zo'n uh, zo feestdag, nou ja. een rommelmarkt? Ja, je begint, uh, ik een half jaar begin je al de vergunningen uh, aan te vragen. En uh, duurt een beetje lang met de gemeente tegenwoordig. O oh ja? <laughs> ja, en uh, ja, alles moet voorbereid worden. Je gaat kussens, bestellen... Uh, eh, drankjes bestellen voor de kinderen, chips kopen en eh, noem maar alles erop. Je moet alles Om de, de kinderen zo dus leuk mogelijk te maken. Ja, ja. Het Rommelmarkt zelf is geen. Uh, is niet zo'n organisatie. Ja, je moet hekken hebben en worden verboden te parkeren. Ja, maar die, die moet je ook van tevoren regelen, toch? Die word je wel van tevoren regelen, ja. En dat, dat loopt allemaal wel, toch, via landen. Ja, dit, dit, was de, dit is de 24e keer dat we doen. Maar of er nog een paar bekomme keer komt de precies. <laughs> ja, vorig jaar we het ook al in het water en nou weer. En ja. De, ja, de laatste zijn aan het opruimen. Ja, dat is jammer. Maar goed, um, dan is voor dit is, voor vandaag komt er nog culinair uh, uit de buurt. Hè? Alle mensen die. Ja, uh, ja. ja. En, en ze gaan ja. daar ook koken of nemen ja. ze eten mee? Ja, ze, ze kunnen hier koken, maar ik, dus ik heb een manier uh, om het warm te houden. Ja. Ze koken thuis en ze maken gewoon porties voor de kleine porties om te laten proeven wat zij normaal in hun land eten. Zeg maar. En waar komt het ongeveer vandaan? Ik heb Zuid-Afrika, Syrië, Afghanistan, Duitsland, Hongarije. Nou, dan, dan wordt er wel wat smikkelen. Ja, ja, ja, dat hoop ik wel voor die mensen. <laughs> ja, mensen steken er een hoop effort in, dus het moet ook wel een beetje, een beetje leuk zijn uh, dat er toeschouwers en, en mensen komen eten. Um, ja. Mag eigenlijk iedereen komen kijken, of is dat echt een oud-noordfeestje? Nee, nee, nee, nee. Het is voor, voor, voor, voor iedereen, het is open, uh, toegankelijk. Ah, oké, okay. dus mensen uit het dorp de Schelter, kunnen gewoon... Dus, ja, dat is Gelderland ook, dus ik bedoel ik inderdaad zand voor. Je nou, dus, kunnen, kunnen ze nog inschrijven. Kinderen, kinderen uit Zandvoort, ook Centrum Zuid en alle, alle ja. kanten oh, ja, kunnen ze ja, gewoon ja, nog inschrijven ja. bij, uh, bij jou. En dat is, mag ja. je telefoonnummer noemen? Ja hoor. Een telefoonnummer is ja. 06-212-16-265. En dan kan je nog inschrijven voor de Schelterrace. Ja, tot 12 jaar. Tot en met 12 jaar. Tot en met jaar. Nou, er, zijn ja. kind, er zijn kinderen zat in Zandvoort. Thomas komt duwen, zie ik net. Ja. <laughs> Nee. Hey, nou, um, ik hoop dat het droog wordt. En ik hoop dat je morgen ook uh, echt, echt mooi weer hebt. Ja, ik ga er vanuit dat het morgen in overal mooi weer is. Wat ja, er voorspellingen zijn. Ja, denk ik ook. Dus, en dan kunnen kinderen zo openmaken. Oké, okay, nou, dan wens ik heel veel plezier. Ja, dankjewel Ben. En uh, tot de volgende keer. Ja, tot de volgende keer. Dankjewel. Bye. ontzettende hoop herrie, Thomas. <laughs> Dit, wie was dat? Coldplay. Coldplay. Nou, dat was goed. Alleen stond hij hier wel heel erg hard. We gaan naar <laughs> Carina Veren luisteren, want die praat met Nicky Driesen over de Hannisch Schaftschool Goedemorgen, Nicky. Hoi, goedemorgen, Carina. Ja, wij zijn hier uh, op school nu, want uh, jij neemt uh, vandaag afscheid eigenlijk van de Hannisch Schaftschool Je hebt hier een half jaar lang als vaktherapeut stagiaire uh, gewerkt. Ja. En... Uh, ik wilde eigenlijk heel graag dit interview doen, omdat we zien hoe belangrijk uh, het is wat jij hebt gedaan, wat jij betekend hebt voor de kinderen. En mensen die dit misschien horen, die uh, denken misschien van, hé, hey, wacht eens even. Uh, ik zou het ook wel heel erg mooi vinden als Nicky uh, bij ons op school of in de praktijk uh, aan het werk kan. Maar uh, eerst eventjes over uh, wat je hebt gedaan bij ons. Want je doet de uh, studie vaktherapie. Ja. Um, is er nog iets aan toe te voegen? Nou, ik doe uh, de studie de opleiding vaktherapie en dan de richting beeldend. Je hebt in de vaktherapie meerdere richtingen. Dus bij ons op hogeschool Leiden heb je ook nog uh, vaktherapie, uh, muziek. Dat is dan muziektherapie. En spraakdrama, ofwel dramatherapie. Maar uh, ik heb meer affiniteit met het beeldende, dus vandaar dat ik uh, deze richting ben gegaan. Ja. En je hebt nu uh, zeven kinderen heb jij, uh, ja, eigenlijk geholpen. Um, wat maakte het uh, dat deze kinderen uh, zeg maar, gekozen zijn of bij jou terecht zijn gekomen? Mm. Um, nou, dat is uh, heel erg een overleg gegaan met uh, de uh, intern begeleider op de school. Zij heeft eigenlijk met leraren. Um, en ouders gesignaleerd van welke kinderen er baat zouden hebben bij vaktherapie. Daarvoor heb ik van tevoren vooral goed Merel, de intern begeleider, ook ingelicht... over waarbij het zou kunnen helpen. Nou, dat is echt heel divers eigenlijk. Heel veel verschillende problematieken. En zij heeft vooral dan de kinderen gekozen... waarvan ze merken op school dat die vastlopen in de klas... of problemen hebben met sociale interacties of... Ja, um, last hebben van een stemming, dat ze niet graag naar school komen. En een overleg met de ouders is toen met mij overlegd welke ja. kinderen ik vind passen. En daar zijn zeven kinderen uitgekomen waarmee ik een mooi traject heb kunnen doen eigenlijk. Hoe ga je eigenlijk te werk? Um, want je kent het kind niet. Um, begin je eerst met een mooi gesprek, want ik kan me ook voorstellen dat kinderen niet meteen op zich openstellen. Ja, nee klopt. Um, hoe ik eigenlijk ter werk ga, is dus eerst krijg ik wat van tevoren wat informatie van de, uh, ja, meestal de ouders of de school. En als ik begin met een kind, dan die komt voor de eerste keer bij mij. Dan uh, heb ik een tafel volgelegd met allemaal verschillende materialen. De eerste drie keer dat we aan de gang gaan, mogen ze helemaal zelf weten wat ze maken. Mogen ze ook kiezen welke materialen. Alleen meestal zorg ik ervoor dat ze wel één keer boetseren, één keer tekenen en één keer schilderen. Dat uh, werk ga ik ook analyseren. En tijdens het werken ja, merk je toch dat kinderen uit zichzelf toch beginnen te vertellen. Dat ze mij een beetje leren kennen. En, uh, Jouw vertrouwen nemen? Ja, eigenlijk ook al vrij snel. Daar was ik best wel verbaasd over hoe snel ze zich allemaal open durfden te stellen. Ja. En dan uh, heb ik ook aan hun gevraagd van waar wil je aan werken? Want je komt natuurlijk bij mij omdat... Uh, ja je hier soms last mee hebt. Wat, wat wil je zelf? En dan daarna ga ik eigenlijk een soort ja, behandeltraject opstellen. En ja. Kijken welke materialen daar het beste bij passen, et cetera. Oké, okay, want ik zag inderdaad, want je hebt vandaag een mooie expositie uh, uh, ja, uh, neergezet. Uh, ik zag iets met filterballetjes, ja. uh, stoffen, stenen, uh, kleiballen en dat waren dan weer appeltjes. Ja. Uh, is dat, is dat bewust zo gekozen dan? Heb je daar dan een, een, een manier voor om op die manier dus kinderen te helpen? Wat, is, uh, wat, wat betekent dat met die, met die filterballetjes? Nou, uh, ja, dat is leuk dat je dat zo vraagt. Want ik, ik kies dat inderdaad echt best wel bewust. Um, wat belangrijk is, is dat het kind er verbinding mee heeft. Dus dat het kind het leuk vindt om met een bepaald materiaal aan de slag te gaan. Um, maar ik kijk ook heel erg naar wat de hulpvraag is... en welk materiaal daarbij past. Bijvoorbeeld een heel uh, actief kind... wat het lastig vindt om te stoppen... zal het niet fijn vinden om met een potloodje... een gedetailleerde tekening te maken. Oh ja. Maar die vindt het eerst fijn om waarschijnlijk eerst met klei... iets wat je vast kan pakken... iets wat je lekker kan aarden... om daar eerst mee te bewegen... waarin je wat energie kwijt kan. En dan vervolgens vanuit daaruit... stuur ik dan naar wat het kind dan nodig heeft of waar de behoefte ligt in het materiaal wat erbij past. En toevallig, die, die viltballen, dat is met schapenwol gemaakt. En dat is dan weer materiaal wat eigenlijk meer een uitdaging was voor dat kind. Want uh, we hebben natfilter gedaan. Daarbij maak je het materiaal nat en wrijf je met zeep totdat het uh, vast wordt. Kun je er een balletje van maken... Maar dat materiaal moet je best wel met respect behandelen. Want het werkt niet echt mee. En je moet het langzaam doen. Mm. Dus het kind waarmee ik werkte wilde het in één keer goed doen. Um, dus hij vond het best lastig. Maar uiteindelijk uh, heb ik hem bevestigd om eigenlijk toch, toch door te zetten. Echt deel te houden. Vertrouwen hebben in het proces. Dat ja. het ook kan. Ja. En toch na een paar keer lukt het dan toch om een bal te maken. En dan is het heel leuk om te horen van zo'n kind van... wow, hij is toch heel rond geworden? Ja. Van ja, je hebt het wel gedaan, ja. want je hebt doorgezet. En die analyse, die, uh, dat doe je dan als het kind alweer weg is. Dan ga je naar bijvoorbeeld de tekeningen kijken. Ja. Um, naar aanleiding ook van wat ze vertellen... haal je dan al meteen iets uit de tekeningen? Of zeg je van nou, soms haal ik er ook eigenlijk niets uit? Of is er altijd wel iets wat je eruit kan halen? Um, ik ben van mening dat er echt altijd wel iets is wat je eruit kan halen. Want nou, dat merk je ook op mijn opleiding. Daar doen we heel veel van de opdrachten... voeren we allemaal zelf uit voordat je ze aanbiedt... zodat je weet wat het doet. Oh, yeah. En als je dan aan een klas een hele simpele oefening eigenlijk aanbiedt... van uh, schilder uh, een blauwe ronde omgeving of zo... of een blauwe cirkel... dan zien al die schilderingen er toch anders uit... Dus daar ben ik heel erg op getraind van die ja. verschillen te zien. En dan zie ik um, al vrij snel als er iets opvalt van een kind... als hij uh, ja, met heel veel druk werkt of juist heel voorzichtig. Maar het gaat ook naast het beeld ook heel erg om uh, het kijken naar hoe het kind werkt. Dus hoe gaat hij aan de slag? Gaat hij planmatig aan de slag? Gaat hij impulsief aan de slag? Uh, oh ja, dus je ja. bent ook aan het analyseren terwijl je... Ja. Uh, aan het werk ben natuurlijk. Ja. Of observeren eigenlijk. Ja. Leg je het ook dan direct terug bij het kind van... merk je dit? Merk je aan jezelf dit? Of zie je het ook? Nou, dat... Uh, bij de diagnostische sessies... dus in het begin als ze echt vrijwerken, dan kijk ik echt naar wat er uit het kind zelf komt. Dus dan stuur ik nog niet bij. Dan vraag ik wel achteraf... Uh, wat het kind ook zelf ziet aan de tekening. Daar gaan we ja. dan over in gesprek. Hoe hij het vond. Uh, wat hij merkte. Zodat het kind echt uit zichzelf vertelt. Want ja, je moet niet voor een ander gaan invullen eigenlijk. Het kan zijn dat iemand iets maakt... en er heel iets anders bij ervaart... dan dat ik denk ja. dat het betekent. Um, maar later in het traject... gaan we daar wel steeds meer naar kijken. En bijvoorbeeld als iemand heel onrustig is... Dan probeer ik ook met interventies juist bij te sturen op de rust. Well, ik vraag me ook even af. Uh, hoe lang duurt deze opleiding eigenlijk? Voor mensen thuis die misschien kinderen hebben die een studiekeuze moeten maken. Oh, ja. uh, want het is de opleiding vaktherapie. Ja, de opleiding vaktherapie. Uh, ik volg hem aan Hogeschool Leiden. En daar duurt hij vier jaar. Ze oh ja, opleiding. toch al vier jaar. Ja. Uh, maar je hebt hem ook in uh, Amersfoort aan de HU. Uh, en volgens mij zit hij ook nog in Arnhem of Nijmegen. Dus je hebt hem wel op een paar plekken in Nederland. Ja. En uh, het is, zijn allemaal HBO-opleidingen. En moet je heel creatief zijn om dit. Je hebt dan nu met uh, de beeldende kant. Ja. De beeldende kant heb je gekozen. Ben je zelf ook zo creatief? Nou, ik ben zelf wel heel creatief. Um, maar ja, om de opleiding te kunnen doen zeggen ze ook altijd, je hoeft geen Picasso te zijn. Nee. Want het gaat niet om het maken van iets heel moois. Uh, het gaat erom dat je het kunt aanbieden... op een manier dat iemand anders er ook echt verbinding mee krijgt... en ja. het kan beleven en ervaren. Um, maar het fijne is voor cliënten... Uh, hoeven het dus geen kinderen te zijn die erg creatief zijn. Het kan soms zelfs tegenwerken als je al heel veel... Uh, kennis okay. hebt van materialen dat je dan heel snel daarmee ja. in je hoofd gaat zitten. Ja. Um, want je weet toch wat het doet. Precies. Ja. Of je weet al hoe je dingen wil aanpakken. Maar um, voor kinderen, sommigen zeggen ook, oh ik kan niet tekenen. Dan zeg ik van, oh dat maakt niet uit, want het hoeft niet mooi te worden, want het gaat echt om. Ja, want dat is wat, wat kinderen vaak willen. Hè? Ja. Van is het goed zo? Precies. Nee. Dit is wat jij maakt. Ja. Ja. En ik heb ook een um, meisje in de therapie gehad. En zij, uh, zij is wel heel, ook heel kunstzinnig. Maar um, wat zij ook zei over een oefening, dat vond ik heel mooi, was dat ze zei van... Ja, ik vind het fijn dat het niks hoeft te worden. Dus dat ze echt oh, kon ja. genieten van de kleuren, van het spelen met, ja. met materiaal en schilderen. En daar echt de rust in vinden. En dat het dus niet ja, iets hoeft te worden of perfect hoeft te ja. zijn. En ze, ja, echt heel lief. Zij ging dan vertelde ze ook alle oefeningen thuis nog een keer doen. Omdat ze het zo leuk vond. Ja, Nou, daar is ze er ook wel trots op. Ja. Maar nu heb je een half jaar hier gewerkt. Ook een half jaar lang met dezelfde kinderen. Ja. Toch? Maar is het dan... Ja, dan is het nu klaar. Mm -hmm. Maar was het eigenlijk wel klaar? Of kan je eindeloos doorgaan? Of is het ook echt... Um, nou... ja, ik bedoel, van, ja, normaal spreek je natuurlijk bij een visio, spreek ja. je ook af. Ik kom hier... Uh, in principe negen keer ja. en dan moet het wel bijna klaar zijn. Maar ja, elk, elk ding is natuurlijk weer anders. Klopt. Van, van aanpak. Ja. Dus had je nog eigenlijk nog wel door kunnen gaan? Uh, bij een aantal kinderen, denk ik wel. In principe is een, een vaktherapietraject altijd ongeveer 12 sessies. Oké. Okay. Omdat je ook wel drie keer diagnostisch ja. werkt en je hebt al tijd nodig om het. Het is echt een proces wat je aangaat samen met het kind. Ja. Ik merkte zelf dat rond de zesde sessie eigenlijk echt zo'n omslagpunt kwam. Dat kinderen ineens een soort van doorbraken hadden. Uh, maar ik heb ook wel uh, uh, twee kinderen waarvan ik denk van... Oh, het zou fijn voor ze zijn geweest om toch nog wat langer door te zetten. Zodat je net nog wat meer ja. uh, kan werken aan het echt het doorzetten ervan. Of gewoon dat als een kind in een situatie zit die vervelend is maar niet verandert. Dan is het fijn als je die ondersteuning blijft houden. Dat is eigenlijk net als bij de psychologen. Soms denk je ook van. Oh, ik ja. wil het in zoveel sessies aanpakken. En soms dan ben je langer ja. bezig. Uh, dus het, het hangt van het kind af. Ja. Maar meestal uh, is het rond de 12 tot 16 sessies. Ja. ja. ja. En nou komt de vakantie eraan. Ja, leuk. Uh, ja. Daarna is het natuurlijk fijn. Want ik vind sowieso dat een vaktherapeut... eigenlijk wel op elke basisschool... en misschien de middelbare school ook... eigenlijk zou moeten zijn. Want het doet zoveel goeds voor kinderen. Mm. Op een hele andere manier ben je natuurlijk bezig met het kind. Uh, kind kan ook onbewust werken aan zijn uh, tussenzaaksproblemen. Ja. Uh, zonder dat hij merkt, uh, wordt hij beter? Of uh, krijgt hij meer inzichten? Ja. Uh, dus ja, dit is een oproep... Uh, naar de scholen van ja, maar goed, uh, uh, wij zijn echt heel blij dat je natuurlijk al dit op onze school hebt kunnen doen. Alleen, uh, ja, wat ga je hierna nou doen? Ja. Want nu ben je eigenlijk afgestudeerd. Klopt, ja, ja. in oktober mag ik mijn uh, ja. papiertje ophalen. Juist. En ik vind het ook mooi dat je het zegt en zo enthousiast bent en ook uh, de waarde ervan inziet, ja. want uh, dat heb ik ook echt veel teruggehoord van ouders, van ja. kinderen zelf, ja. maar ook van leraren, dat ze verschil zien. Um, en het mooie is ook dat het onbewust werkt. Dus je, ja. hoeft, het, je hoeft er niet altijd over te praten. Hey, onbewust werkt het echt door. Ja, het werkt wel door, ja. En um, ja, wat ik zelf ga doen... Ik ga eerst even vakantie houden. <laughs> en uh, daarna ga ik op zoek naar een baan uh, in de omgeving leiden. En ik weet in ieder geval zeker dat ik met kinderen verder wil werken. Want ja, het is speels en het... Zijn er ook een soort bronnen van fantasie wat ook in mijzelf nou. weer het helemaal ja. aanspreekt. Dus ik, ja. ga, ik krijg daar echt veel energie van. Mooie wisselwerking. Van. Ja, precies. Ja. Dus, uh, maar of dat op een school is of um, ja, op een praktijk of op een uh, vrije school of therapeuticum. Of uh, ja, in een zorginstelling of speciaal onderwijs. Ja? Dat weet ik nog niet. Nou, ik weet wel. Je bent overal wel eigenlijk nodig. Ja, ja dat is toch fijn. Precies. Ja, het is een heel, heel mooi vak. Even. Alleen nog een beetje onbekend. Daarom vind ik het zo leuk dat dit nu uh, op de radio komt. Ja, super fijn dat jullie er uh, even aandacht aan willen schenken. Ja. Want het is inderdaad een onbekend vak. Maar uh, heel veel mensen hebben er baat bij. En we uh, zijn ook bezig om het steeds meer op de kaart te zetten. Juist. Dus, uh, nou, nou, dan hebben we het bedankt. nu even op de radio. <laughs> ja. Dankjewel. En uh, fijne vakantie eerst, hè? Ja, nou, en jullie genieten van de zon. Dank je. <laughs> is wel wat rustiger, Thomas. Ja. Hoe heet hij? Uh, dit is uh, Teddy Swims, de door. Oh, nou, uh, <laughs> ik ben altijd zeer benieuwd naar jouw uh, keuze in de achtergrond daarvan. Uh, we gaan door met Carina. Want die uh, praat nu met Veet Landman. En dat is de uh, Zandvoortse moeder die mee mag doen met Miss Universe. Carina. Goedemorgen, Veet Landman. En jullie, goedemorgen. Wat fijn dat je tijd hebt, want uh, je bent... Uh,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 Maak je alsjeblieft niet druk. Uh, wij zorgen dat we je zoontje opvangen waar nodig. Um, en dat was dus af en toe natuurlijk ook nodig. Maar des te meer kon genieten als ik wel gewoon lekker thuis was met hem. En uh, nou, ik ben zo blij dat het harde werk is, is beloofd. En dat hij nu al heel trots is. De yeah. volgende dag kwam hij echt naar me toe met een tekening. Ze die Formis Universe nou, dan, Ja dat yeah. speldje. En dan denk je: nou, dit is toch waarvoor je het doet. Ja. Yeah.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 Nou, je hebt Nederland wel alweer op de kaart gezet. Want ik ja, ging je even opzoeken en je stond echt in elke krant. En uh, ah. iedereen heeft aan je gedacht. Uh, ja, tijdens is, zelfs geweldig. het EK hebben ze jou, uh, zijn ze jou niet vergeten. Het was nee. ja, uh, groot nieuws gewoon. Dat, uh, en natuurlijk ja. heel leuk voor Zandvoort. Dat, ja, wij, dat, uh, zeker ja. dat wij weer iemand uit Zandvoort hebben die het uh, ja, ja. Universe is gewoon. Nou, dat ja, is dat uh, ook wel heel, heel bijzonder. Zonder.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 Dan uh, ga jij naar het mooie Mexico. En dan ga ik, ja, dat is toch geweldig. Ik zet het wel in mijn agenda, want uh, we willen je dan natuurlijk wel weer spreken hoe het, hoe het eruit ja, is. Ja, heel graag. Leuk. Hoe je het ervaren hebt. En, uh, ja. Ja, vind je dat goed? Ja, absoluut. Okay. Vind ik vind het hartstikke leuk. Nou, ik wil je heel erg veel succes wensen en heel erg bedankt. Dankjewel. Jij ja, ook heel erg bedankt okay. voor je tijd. Ja, heel fijne ja. weken. Ja, we gaan... ja, Carina, we gaan dat zeker volgen uh, van feit En uh, ja, ongetwijfeld komt er wel ergens een stukje op televisie. Dus we gaan dat zien. Uh, wij gaan dit uur afsluiten. En volgende uur gaan wij praten over zwemles in zee, orgelconcerten. En Carina gaat naar het strand om te kijken hoe de Retreat voor Inner Peace bij Ohana Beach morgen gaat doen. Thomas, nog bijzonderheden? Nee. Alleen dat we maanden golven. Maandag, ja. ja Oké. Okay. <laughs> extra chaten op een die kroht.